10 uur NPO Radio 1 met Kileen het Plag. Wintertijd of zomertijd. Gertjaap Hoekman van nu.nl is natuurlijk gewoon op tijd aanwezig in ons forum, maar wil graag een schapenvelletje om zijn stuur <laughs> hebben. Jonge, jonge, jonge, koude handjes met de naartoe rijden. Fake ja, zeker. News. Ja. <laughs> oh, is het nu al fake news. Zullen we het allemaal over serieuze zaken gaan hebben straks in het Doe Mediaforum? Onder meer natuurlijk over de verklaring die Marco Kroon vandaag heeft afgelegd in het AD na tien jaar lang van stilzwijgen. Allemaal naar het NOS Journaal met Dorald Meegens. Het aantal boeren dat verdacht wordt van schoemelen met de registratie van het aantal melkkoeien is groter geworden. Minister Schouten meldt de Tweede Kamer dat er al bij ruim 2100 bedrijven onregelmatigheden zijn geconstateerd in de administratie. Er zijn direct maatregelen genomen, zegt verslaggever Rob Koster. Alle boeren bij wie nu geconstateerd is uh, dat er iets niet klopt in die administratie... Die worden dus geblokkeerd. Dat betekent dat er geen koe meer op of af mag. Uh, er zijn 150 bedrijven ook uh, fysiek bezocht. Daar is vastgesteld uh, dat het inderdaad niet klopt. En daar uh, is het proces voor baal opgemaakt. En de NVWA gaat in het Openbaar Ministerie overleggen... of die bedrijven vervolgd worden. De fraude met de registratie van melkkoeien kwam vorige maand aan het licht. Aanvankelijk werden 45 bedrijven geblokkeerd. De Rotterdamse politie heeft een man en een vrouw uit zwaag opgepakt... op verdenking van moord... Ze zouden mogelijk betrokken zijn bij de dood in 2012... van de 29-jarige dochter van de vrouw. De politie kwam de zaak op het spoor via een zedenzaak... in een christelijke zorginstelling in Meerkerk. De directeur daarvan wordt verdacht van ontucht met een vrouw... die later zelfmoord pleegde, zegt het openbaar ministerie. In dit onderzoek is ook aandacht geweest... voor een zelfmoord van haar oudere zus. Dat was al in 2012. En toen die zelfmoord werd onderzocht, zijn op een gegeven moment... Aanwijzingen gekomen. En op een gegeven moment was er verdenking ontstaan dat er geen sprake was van zelfmoord, maar van moord. De verdenking bestaat eruit dat aan haar een euthanasiemiddel is toegediend. OM behandelt die zaak nu dus als moord. Het motief van de moeder en de stiefvader is niet duidelijk. In een stad in Zuid-China zijn acht mensen omgekomen toen een stuk snelweg instortte. Drie mensen worden nog vermist. Onder de weg werd gewerkt aan een metrolijn. Daarbij ontstond een lekkage aan een waterleiding. waardoor een flink stuk van de snelweg zes meter de grond inzakte. Dichter Lutjebert sympathiseerde in zijn jonge jaren met de nazi's. Dat staat in een biografie die vandaag verschijnt. In het boek staat dat Lutjebert tijdens de Tweede Wereldoorlog vrijwillig werkte in de Duitse wapenindustrie. In 1943 en 1944 stuurde hij brieven met antisemitische strekking naar zijn vriendin in Nederland. Schaatsers Pavel Kulishnikov en Denis Yuskov... hebben zich aangesloten bij een groep Russische sporters... die via het sporttribunaal Kas alsnog naar de Olympische Winterspelen willen. Totaal proberen er nog 45 sporters en begeleiders deelname af te dwingen. Onbekenden hebben in de Oostvadersplassen bij Almere hekken opengezet. Wandelaars konden zo ongemerkt een jachtgebied binnenlopen. Elke dag worden daar zo'n 18 grote grazers afgeschoten... die te zwak zijn om de winter te overleven. Ook deze wandelaar zegt dat het heel gevaarlijk is om die hekken open te zetten. Er lopen enorm veel wilde dieren en die lopen vlak langs de hekken heen. Dus A, voor de mensen zelf, want er wordt ook geschoten. Er wordt wild afgeschoten, er zijn al 800 beesten afgeschoten. Dus dat is gevaarlijk. En de beesten kunnen aan deze kant komen waar wij lopen te wandelen. Dus het lijkt me niet zo handig staatsbosbeheer ontdekte de opengemaakte hekken maandag. Groep Runderen is door zo'n open hek een naastgelegen bos ingelopen. De Australische tennisser Nick Kyrgios... heeft zich weer afgemeld voor het ABN AMRO-tennistoernooi. Hij kan met een schouderblessure. Vorig jaar liet Kyrgios ook al versterkt gaan... toen omdat hij liever ging kijken naar het NBA All-Star Weekend... in de Verenigde Staten. Het tennis-toernooi in Rotterdam begint maandag... Gisteren werd bekend dat Roger Federer op het laatste moment... heeft besloten om alsnog te komen. De Zwitser vroeg een waaldkaart aan. Het weer wisselend bewolkt. Mogelijk valt er nog wat sneeuw in de kustprovincies. Later vandaag breekt de zon vaker door, vooral in het binnenland. Na een koude start wordt het vanmiddag 1 graad langs de oostgrens... en zo'n plus 4 graden aan zee. Er is ook verkeersinformatie. Jolanda van der Velden. Nog wat vertraging bij Amsterdam. Op de A2 Utrecht richting Amsterdam is de weg dicht bij knooppunt Amstel... door een ongeluk. Vanaf koude ongeveer een kwartier vertraging. Verkeer richting Amsterdam kan het beste gebruik maken van de Afrit Amsterdam-Amstel. Dan verder via de A10 rijden in de richt en de borden richting Zaandam volgen. Waar het ook vastloopt is de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Daardoor tussen knooppunt de hoek en knooppunt de meer 9 kilometer... met 20 minuten vertraging.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 Meer is slecht, maar ook fijnstof is een heuse sluitmoordenaar. De Venta luchtreiniger met de nieuwste gepatenteerde filtertechnieken helpt u aan een schonere lucht. De nieuwe generatie luchtreiniger. Schone lucht, venta.nl. Maak kennis met de incompany programma's van Managementboek. Kant en klaar of aangepast aan uw wensen. Ons antwoord op uw vraag: managementboek.nl/incompany. Een gezonde organisatie begint bij een goede administratie.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 Ga naar it.commerpolitie.nl. Coratio, de beste mensen voor een tijdelijke of vaste invulling. Kijk op ambitie-enadministratie.nl. NPO Radio 1, KRO NCRW. Kilene Plag. met nu. En de media. En met de spraakmaker van vandaag, Marit Volp, oud-kamerlid voor de PVDA en huisarts Paul van Gessel is er nog altijd algemeen directeur van AT5 NNA en dus ook de hoofddirecteur van nu.nl. Gertjaap Hoekman, warme handen oh, oh. heeft hij inmiddels. Gertjaap, goedemorgen. <laughs> <laughs> Wij zouden het eigenlijk hebben over een samenwerking tussen. Ja tussen jullie, de regionale omroepen en nu.nl. Maar je hebt veel spectaculairder nieuws. Nou ja, ik zat hier in de auto en toen hoorde ik jullie praten over... over uh, waar, waar, wat is nou het nieuws van de dag voor, voor jongeren die niet de krant lezen? Nou, dat weet ik, toevallig. Dat ben jij? Namelijk emojis. Emojis? Uh, ja, emojis. Het is uh, een taal op zich al. En uh, er is werkelijk waar een serieuze raad van wijze heren... die ieder jaar besluiten welke emojis erbij mogen komen. En ze hebben besloten, roffel, roffel, roffel, dat... Verschillende haarkleuren, waaronder rood. Oh, wow. Maar ook kale mannen <laughs> krijgen hun eigen emoji. Oh, Dat is groot nieuws. Superheld. Je kan je nu als superheld uh, vermojiën. In de kantlijn daarvan van, dit serieuze, uh, van deze serieus gebeurtenis... speelt ook een discussie uh, over de droevige drol. Oh ja. Die heeft het waar. niet gered. Die, ja. heeft die heeft het niet gered? gered. Nee, die heeft en het niet gered. Daartoe heeft de commissie van Wijzen besloten met de volgende argumentatie. Dubbele punt. Nou, als gewone gebruiker wil ik dit soort shit niet op mijn telefoon. <lacht> Je bent echt van alles op de hoogte. Ja. ja, want het verhaal waar wij het vanochtend over hadden... wat de krant natuurlijk ook domineert, het AD in het nieuwsbeeld... dat is het verhaal van Marco Kroon. Dus ik stel voor dat we daar ook over gaan ja, hebben zeker. in ieder geval. Ja. Het was hij of ik. Hij spreekt vandaag exclusief in het AD. De krant publiceert een twee-pagina's tellende verklaring van Marco Kroon... waarin hij zich uitspreekt over dat geweldsincident in Afghanistan... waar hij in 2007 bij betrokken was. Ik heb als commandant van mijn eenheid een vijand moeten uitschakelen. Deze vormde toen een ernstig gevaar voor de operatie... Een gevaar voor het leven van mijn mannen en voor mezelf. Ik greep in een reflex naar mijn wapen en vuurde gericht... mijn hele magazijn leeg op het lichaam van de man. Hij was dood. Het is een staatsgeheime operatie waarvan niemand... dus ook het Openbaar Ministerie in principe niet van mag weten. Vanwege de grote politieke en militaire gevoeligheid... heb ik dit incident lange tijd geheim moeten houden. En ik begrijp dat wij Marco Kroon vandaag later kunnen spreken ook. Ik heb zo meteen een koffieafspraak, ja. En dat zometeen, dat is rond deze tijd. Lex Runde kan pas dat verslaggever bij de NOS... die dus, als het goed is, nu in gesprek is met Marco Kroon. Dus ongetwijfeld gaan we daar hier op NPO Radio 1 later meer over horen. Maar het begon dus met Kroons verklaring in het Algemeen Dagblad. Wat dachten jullie toen jullie het lazen? Paul van Om met jou te beginnen. Nou, zeer op mijn homeland, dacht ik thuis als eerste. Uh, want het verhaal begint nu in etappes tot ons door te dringen. Mm -hmm. Eerst horen we tien jaar niks. Dan horen we ineens dat er iets gebeurd is wat hij nooit mocht vertellen... En dat vertelt hij dan ook met een advocaat, Knoops, Dus dan denk ik al, wat speelt er waarom hij er nu ineens mee naar buiten moet komen? Nou, dat het gevoel was, dat was toen al meteen weken later. Ja, ja. En dan vier weken later mag hij... Hij wordt niet geïnterviewd door het AD. Hij mag leeglopen in het AD in een ingezonden brief. Nou, dat is wel mooi nieuws overigens van het AD dat ze het hebben. Um, ja, en, en daarin worden dingen gezegd... Hoe meer, dat is typisch hoor. Hoe meer informatie je krijgt, hoe meer vragen je ook hebt. Hè, van, de, ik, ik, ik uh, schiet die man dood. Ik ga hem fouilleren en wat ik aantref is schokkend. Ja. ja, dan wil ik weten wat het is. Hij wilde daarachter komen wat hij al wist van, van Marco Kroon en, ja. en zijn geheime missie. En, ja. Ja. ja, dat weten we dus niet, wat hij naja, wist. Maar wel dat het schokkend zoals was. Vonden Homeland ook werkt, Vonden het ja. meer? Maar dit is wel real life. En dit is natuurlijk wel ja, iets wat echt tot, gebeurd is. Of je moet je afvragen: waarom komt het zo naar buiten zoals het nu naar buiten komt? Want je kunt wel zeggen: dit is real life. Maar zeker in oorlogen is de waarheid altijd het allereerste slachtoffer. Dus ik vind het allemaal heel duister wat zich afspeelt op dit moment. Ja, maar rondom die En hij is ook de enige timing? die praten, want de rest praat niet, want hoeft ook niet te praten, want staatsgeheimen. Dus het is, het is een, echt een ontzettend mistige zaak nu. En ja. uh, ik kon niet zeggen dat er iets heel kwalijks aan de hand is. Nee, maar want daarover, uh, Paul, hebben we wel even contact gehad... met, met Kroonse advocaat, met Geert-Jan Knoops... ook om te weten, hoe zit dat nou met die timing? Want Jolande uh, van den Graaf, die twitterde... daar attendeerde jij ons volgens mij ook ja, op. Uh, ja, telegraaf. Ja, die twitterde 18 uur geleden ja, al... Ja, die, die had gistermiddag inderdaad een tweet... waarin ze eigenlijk al min of meer zei uh, wat er aan de hand was... Oh, ja? En toen zei ze: collega's, doe je werk en check dit. Ja. Uh, en toen is het, denk ik. Uh, en dat is eigenlijk. Uh, ik bedoel, dan maakt het AD. En, over, en Marco kon ook geen geheim van hoor. Want dat staat gewoon ook in de krant. Van joh, was wel de aanleiding ja. om, uh, om hier. Ja, en te dat, dat uh, liet Geert-Jan Knoop soms vanochtend weten. Er was ook echt een lek. Ja. Dus om te voorkomen. Het AD ja. was hier al een paar dagen mee bezig. En had het in ieder geval de komende nou ja, paar dagen. Binnen een paar dagen willen publiceren. Maar ja. omdat er een lek was, hebben ze dus voor gekozen om vervroegd naar buiten te treden. En toch dit verhaal in ieder geval ja. te publiceren. Nee, ja, want ik heb hetzelfde uh, wel een beetje als mijn collega dat ik denk, dit wordt zo gefragmenteerd en vaag naar buiten gebracht, dat ik me afvraag ja, of dat wel heel erg slim is. Maar inderdaad, ik, ik kan ook nog wel een paar vragen stellen naar aanleiding van die kant hij heeft het over... Ja, dat er toch wel iets ernstig vernederends met hem is gebeurd... Nou, dan vraag je toch ook al meteen af, ja, wat, wat dan precies? Ja, maar waarom zou je dat moeten willen nou ja, weten? Omdat het uh, kennelijk voor hem... hij noemt dat expliciet een paar keer in, in zijn verklaring... Ja. als een, uh, een reden waarom het niet ja. uh, naar buiten moet komen. Maar wat, wat ik eigenlijk nog veel belangrijker vind... zijn eigenlijk twee dingen. Eén, hij spreekt uit, en blijkbaar terecht... hoor, uh, uh, dat hij niet niks kon zeggen vanwege dat hij heel erg bang was voor een lek. Mm -hmm. Dat vind ik eigenlijk het grootste nieuws uit de, uit de verklaring. Ja, zegt dat wat over hem of zegt dat wat over, de, over defensie, vraag ja. ik me dan meteen af. En daarbij, wat ik me ook afvraag, is hij, hij zegt op een gegeven moment: van, ja, ik, ik was min of meer, hij was de, de, de commandant, hè, dus hij was mm -hmm. eigenlijk ook zijn eigen leidinggevende dat, op dat vlak. En dus hij besloot uh, dan maar dat hij dat niet met iemand hoefde te delen. En toen dacht ik... Nou, uh, niet, ja, niet hoefde te delen. Ik denk dat dat woord hoefde wel belangrijk is. Sorry, niet kon delen. Zeg maar, ja. hij, hij heeft zelf besloten, als zijn eigen leidinggevende... dat het niet verstandig was om het met iemand te delen uit angst van een lek. En toen denk ik, nou, ten eerste dat lek vind ik al interessanter. Daar zou ik als, politie, als politiek Den Haag gelijk opduiken... van wat is hier dan aan de hand. Precies in Den Haag, maar ook uh, ja die checks en balances. Ik, bedoel, ik, ik zoek de hele ochtend al naar een beetje een vergelijking die recht doet aan deze zaak. En ik kom daar niet helemaal op. Maar als ik iets zou doen wat, uh, ja, wat, waar, waar andere mensen wat van kunnen vinden... dan weet ik niet of ik de persoon moet zijn om de besluiten dat ja. dat namens het bedrijf nee, niet goed in de wat is. Wel je? in dat verhaal voor de mensen die het niet hebben gelezen uitgebreid aan de orde stelt is dat hij zegt dit was zo gevoelig en wij waren met een geheime militaire ja, ja. missie van de MiVD bezig, dus het kon op geen enkele manier mocht dat in gevaar gebracht worden nee. en alle informatie die ik ook destijds gedeeld zou hebben of mensen die ik geconsulteerd zou hebben daarmee zou de boel in gevaar kunnen worden ja, gebracht. Maar, dus heb ik het alleen nee, op eigen houtje gedaan. Begrijp ik? Maar er is dus een situatie en nogmaals, ik heb no ben nooit in een oorlogssituatie geweest, hoor, dus ik, op zich, mm. uh, um, ik weet niet of, het, of de waarheid het eerste slachtoffer het is. Wel een, het is wel een mooi cliché, maar ik weet niet of dat zo is. En ik snap ook wel dat als jij in de oog en oog komt te staan... met iemand die jou kennelijk iets heel verneders heeft toegestaan, uh, toegedaan... En, en die heeft ook nog eens een Galashnikov... en het lijkt erop of die gaat schieten, dat jij ook gaat schieten. Dat begrijp, dat begrijp ik best wel. Alleen, om zeg maar, alle schijn van dat hier iets ongeoorloofds is gebeurd weg te nemen... zou ik zeggen dat er altijd een andere persoon moet zijn... die mee moet worden genomen in de besluitvorming... of dit wel of niet uh, aanhangig gemaakt moet worden. En nu heeft hij dat zelf gedaan. En daar kan hij hele goede redenen voor hebben gehad... Maar het enige is, daar heb, ik, daar heb ik wel wat vragen bij. Ja, maar tegelijkertijd is het natuurlijk, krijgen wij in ieder geval... dat is weliswaar zijn eigen advocaat... die de, de juridische context uh, schetst natuurlijk... van dit kan wel, dat kan niet. Het is door zijn advocaat, begrijp ik, echt drie keer gecheckt... van dit is echt het maximale wat hij mag zeggen als je dus baseert op de ja. nee, geheimhouding. Het gaat mij erom zeg maar, wat hij nu zegt. Het gaat mij erom wat hij toen gedaan heeft en ja. wat hij daar nu over zegt. Daar gaat het mij om. Want ik denk nogmaals, hij zal de hele goede reden voor hebben. Maar, maar hij besluit nu en hij is de enige die het nu over vertelt. En zijn advocaat is het uiteraard met hem eens. Hmm. Daar wordt hij ook voor betaald. Uh, maar hij besluit dat het niet dat, dat dit uh, geheim moest blijven. Ja. En de vraag is: als jij degene bent die ook het leidend voorwerp bent, of in ieder geval de hoofdrolspeler... in dit incident, als je zo mag zeggen... dan weet ik niet of het verstandig is dat jij ook de persoon mag zijn... die mag besluiten nee. dat dit geheim moet blijven. Maar kijk dan even naar het media -aspect. Wat zou je daar dan anders aan... Nou, het media is, is wat... Uh, uh, uh, wat al gezegd is eigenlijk van... natuurlijk uh, heel erg uh, mooi en interessant... Uh, en, uh, en knap ook van het AD... dat ze een goede relatie hebben met de advocaat... zodat zij die verklaring als eerste krijgen. Alleen, ja, het roept vijf, zes, zeven vragen op... Ja, die niet maar... gesteld kunnen worden. Maar misschien schop... doet Lex Runderkamp dat nu, dus dan... En ja, daar ben ik ook wel benieuwd. Maar ik dacht ook, van kijk we krijgen nu wel um, een situatie waarin het AD een podium biedt. Hè? Ja. En de vraag is, moet je daar ook niet heel kritisch in zijn als krant? Ja. Moet je niet op dat moment ook vragen durven stellen bij een verklaring die wordt afgegeven? Want je legt de regie nu heel erg bij één persoon. Ja. Ze en hebben wel de pagina daarvoor, voor de duidelijkheid, wel de toelichting gegeven over de totstandkoming. Ja. En over dat niet alles, dat zij ook met vragen blijven ja. zitten, maar dat het niet te doen is en dat het niet mag... Ja. om daar meer informatie nee, over los te krijgen. Nee, ik, ik begrijp ook het dilemma. En tuurlijk, ik denk, hè, het AD voor het AD... is dit natuurlijk ook een heel belangrijk... om dit naar buiten te kunnen brengen. Maar je, je, je geeft in feite de regie... aan, aan uh, Marco Kroon... Ja. en zijn advocaat. Je ziet ook het dilemma, vind ik... en dat, dat uh, het OM... die natuurlijk op alle mogelijke manieren... ook hè, niet met uh, staatsgeheime informatie... Uh, hmm. daarbij kan komen... Ja, die moet nu in feite de informatie... Informatie uit de krant halen. Ja, vanwege. nou, we hebben, hebben met OM gebeld ook vanmorgen. en die zeggen, die zeggen eigenlijk. Uh, ja, uh, wij, wij geven geen commentaar. Nee, en wij houden nee, ons bezig met ons eigen ja, onderzoek. Ja, ja. Nee, maar het ziet er uh, ook wel naar uit dat, dat, dat, dat, dat. door het zo naar buiten te brengen. wat nu gebeurt, is gewoon dat de minister van, van, van uh, min, uh, Defensie. denk ik, hè, uh -huh. de MIVD zit achter die ooggeheime operatie. van tien jaar geleden. Ja, uh, ik denk dat de politiek nu aan zet is. Ja. want hier wordt. Hij, uh, zij wordt getart om naar buiten te treden. Ja. Er ja. moet informatie komen. Ja. Ik, vind de het wel, ik vind het wel een valide punt hoor. Want eigenlijk, als je dus rekening. Of als je een soort van mini-medialogica zou willen doen, dan is er dus iemand, dan is er dus een tweet verstuurd gistermiddag, waaruit al blijkt van: oké, okay, hier, hier, is, hier is rook. En vervolgens uh, pakt Marco Kroon nu wel uh, de controle terug. Ja. Al dan niet terecht, weet je, dat weten we niet. Maar, maar Kroon was al bij, bij de redactie van het AD gewoon daar langs geweest, ja. dus het verhaal was al, ze waren daar al mee bezig ja. sowieso. Alleen ja. in ja. al ja. ja. ja. al Ik weet niet of jullie ook over het van het AD gesproken ja. hebben. Ja, <laughs> ik okay. wou daar net nou, aan gaan refereren, bruggetje. inderdaad. Hij vertelt dus, het is al langer goed contact met met hem en het team om hem heen. Maar dat is een belangrijke reden van het team... om juist het AD te kiezen. Uh, niet alleen vanwege de contacten... maar ook omdat het gewoon echt een groot bereik heeft. Doordat het AD natuurlijk al die regionale edities heeft... zit je al ja, bijna nou, 980.000 kranten nou maakt, eh, die op de mat vallen. Meneer Nijhuis, zo, zo, zoals we hem kennen, er weer een marketing... Nee, maar goed, dat ja. van mij. Nee, maar, hij zegt dat is een afweging ja, geweest. Een afweging, voor, maar, maar daarnaast, je... over die kritische vragen... die, die ontbreken ja. het gebrek eraan. Hij zegt, het is een afweging die je maakt. Ja. Het is inderdaad het verhaal van Kroon, de Taliban was niet bereikbaar voor commentaar. Zegt hij, wij vonden het belangrijk genoeg om het wel te brengen met de duidelijke aantekening dat het zijn verklaring is. En dus niet, zegt ja. hij er nog bij zoals op nu.nl staat, dat het een interview is. Ja, check. Nou, dan moeten we dat uh, rechtzetten, Hans. Uh, en ik, ik bedoel ik, ik, ik, we zitten hier in de mediaforum en als ik aan de kant van Hans had gezeten, denk ik ik denk dat ik ook wel hetzelfde had gedaan uiteindelijk. Um, dus ik denk dat ik uiteindelijk als je alleen maar de kans hebt om die verklaring te, af te drukken, ja, dan kan je hem afdrukken of niet afdrukken. En ik denk dat hij wel, dit is zo'n groot verhaal, zo'n belangrijke gebeurtenis, ja. denk ik in de Nederlandse uh, militaire geschiedenis, dat je dat, wel, dat, je dat dan uiteindelijk wel zou brengen, maar... het is weer, als je dan toch wel een goede band met hem hebt... dan vraag ik me toch af... als hij al toch wel met de redactie... of met de redacteuren daar spreekt... dan ben ik toch nog benieuwd... Van waarom, waarom neem je dan, neem, maak je dan de afweging om een niet een verklaring Waarom doe je dan nou niet gewoon een interview? Maar dan krijg, krijg je een interview wel, dus... en dan krijg je dus inderdaad... als er wordt doorgevraagd, ja. komt er continu te staan... want dat werd ook nog, nog maar weer eens dat benadrukt... van dit is echt ja. het uiterste wat, wat ja. prijsgegeven kan worden. Je hebt het namelijk over het schenden van staatsgeheimen. Dat is gewoon strafbaar, dus ja. daar moet je je niet nee, schuldig dus aan van maken. De, dan is de afweging, je, maakt een, je, je plaatst een verklaring... of je, je plaatst een interview ja. waarin gezegd wordt... Uh, waarin de redacteur even vragen stelt... en de interviewer zegt geen commentaar ja dat, ik denk ja, dat dat het resultaat niet, zou zijn dan toch? Ja, tof, maar dat je... ik weet niet of dat per se veel leesbaarder zou zijn, maar wel transparanter. Nou ja, je dat gaat, zou je, je, voor jouw gevoel ja, zou je dat laat sterker wel meer overkomen? Zien, zeg maar, al van ja. is Er dus zijn er heel veel afwegingen voor, aan vooraf gegaan ja. die ik vind niet helemaal uh, uh, uh, tot recht komen in deze verklaring. Ja. Maar het vol? Nou ja, je ziet inderdaad die open eindjes. Want ik, ik had exact hetzelfde uh, als wat jij had. Dat ik dacht: van God lijkt Homeland wel. Um, en dat. dat ik vond dat ook een hele uh, lastig iets om bij mezelf te merken. Dat ik dacht, ja, ik ben nu iets aan het, uh, aan het maken tot een soort Netflix-serie. Mm. En we krijgen dan de volgende episode wat er dan eventueel gevonden was. En wie heeft dan de regie op wat die volgende informatie is? En ik vind dat echt wel een terecht punt van zorg. En ik ben het hè, ook eens met de collega's hier aan tafel. Dat we, uh, of de Andra hier aan tafel. Uh, dat de politiek nu aan zet is. Maar ja, daar zit je natuurlijk ook wel weer met. Wat is rijkwijte van staatsgeheim? Ik vind het nou, op zich wel interessant dat je zegt... dat je er zelf een Netflix-serie van maakt. Ik weet niet of je dat, Adé en Marco Kroon... Nee, nee, nee, maar uh, nee, nee, uh, het is wat er uh, gebeurt uh, met je. Nee, maar Hè, zo je zo ziet de, de beelden precies. voor je. Want wat gebeurt er ja, als maar, in een uh, verklaring staat van... ik pakte iets uit zijn uh, binnenzak en dat was heel schokkend. Ja, ja, dan krijg je beelden bij. Nee, ja, natuurlijk, maar dan zeg je eigenlijk... doordat er een serie is op Netflix of uh, uh, HBO... die. Uh, die een beetje lijkt op wat hier aan de hand is, ga je, je nee, ze maar... Nee, ik wil er nee want, want Homeland, kijk je, je kijkt dus naar de situatie door, het, door de ogen... het perspectief ja. van die blonde vrouw. Ik ja. uh, ben haar naam even kwijt, maar uh, nu kijken wij door de ogen... het perspectief van Marco Kroon is nu ja. leidend in de informatie die wij krijgen. Ja. Ja. Ja. En ik denk dat er van meer kanten naar gekeken... Ik denk gewoon, die, die, die staatsgeheimen, misschien zijn ze helemaal niet zo geheim meer. Misschien mogen er wel mee naar buiten komen. Dat moeten wij niet beslissen, overigens. Dat kan Kroon ook niet beslissen. Ja, maar dat maar moet, luister, vanuit, dat moet vanuit dat... Defensie komen. Ja, maar doe je nu ook niet iets te makkelijk over wat je wel niet kunt prijsgeven. Nee, maar bedoel, dat, volgens dat mij het, beter... Defensie kan toch prima bepalen... of een militaire operatie van tien jaar geleden... dat we daar niet meer zo krant over hoeven te doen... omwille van het wat meer licht brengen de op deze staat. situatie... Maar dat moeten zij beslissen. Dus ja. ik zou, als ik politiek ja. was, de politiek was... Kijken zou ik daar waarop vragen. kun je ja. meer duidelijkheid geven? Ja. Dat is nou via die commissie stiekem die in, in, ze hebben. Inmiddels zou ik zeggen... Dus, uh, het gaat er een beetje om ook, uh, hoe je het presenteert, denk ik. Mm -hmm. Want op zich denk ik dat het inmiddels ook gewoon relevant is... voor mensen om die hele verklaring te lezen. Hè? Dus wat dat betreft kan je zeggen... Nou heeft het AD het uh, goed gedaan... want je kan daar die hele verklaring lezen. Ja. Dan kan je zelf als lezer... Niks uitgefilterd. Als, nee precies, als niks uitgefilterd... Ja. dan kan je zelf zeg maar, je conclusies uittrekken. Mm -hmm. Ik weet alleen niet of het... het uh, uh, het eerste uh, product zou moeten zijn zeg maar, van, dit, van, van deze informatieuitwisseling. Zeg maar. Omdat je toch ja, misschien... Uh, uh, de... Jij zou liever een interview hebben gehad... en dan nog erbij lees hier de volledige het... verklaring. Ja, zo, jij... zo, zo, zo, had, zo had ik het gedaan, ja. Goed. ja. Uh, later goed. vandaag komt er, uh, de komende ja. tijd zou ja, er zomaar meer kunnen he, worden. Bedoel, ik heb niet, uh... Uiteindelijk is het een, natuurlijk een boeiend verhaal... waarvan iedereen een paar weken geleden nog dacht... dit komen we nooit te weten. En nu uh, ligt die verklaring daar toch ja komt ongetwijfeld nog meer over. Dan iets anders. Journalistieke producties en websites... zijn soms zomaar ineens verdwenen van het internet. In oktober begon het Journalism Lab, het J Lab van de Hogeschool Utrecht... verdwenen journalistieke verhalen en websites te verzamelen. En nu blijkt dat er in ieder geval 90 voorbeelden al zijn... van journalistieke inhoud die niet meer terug te vinden is. Dichtbij.nl. Wel 17 miljoen pesios per maand. Nieuws dat je raakt, komt van dichtbij. Gelukkig maakt Planet de nieuwste ontwikkelingen begrijpelijk. Kijk op Planet.nl Al het goede van internet dat jou deze week opviel op nujij.nl Het Radio Dagboek. Deze week met Jan Marijnissen. Ja, de vormgeving daarvan, van ons eigen radiodagboek... dat staat nog in de computer... maar mm. dat hebben we jarenlang uh, tijdens lunch ook nog uitgezonden. Um, maar de inhoud ervan en de mensen die wij die week hebben gevolgd niet. Dat was een voorbeeldje waar wij zelf aan moesten ja. denken... want zo is dit ook tot stand gekomen. Als je in eerste instantie denkt, ja, vergeet de verhalen, daar kom je op. Ze zijn niet voor niks vergeten, maar het is zo ontstaan... dat mensen dachten hé, hey, hoe zit het eigenlijk met dat verhaal... en waarom kunnen we dat niet meer terugvinden? Planet.nl kwam ja. voorbij, dat was ooit nog ja, een, een nieuwssite. Ja, Precies, waar we toen veel waarde aan hechten. Jankje. Paul, je bent historicus. Doet ja, dit pijn? Ja, en als afdescriptie... Als uh... De Rasmus Universiteit in Rotterdam studeerde ik. En, maar ik woon in Nijmegen, dus ik heb mijn scriptie over... de geschiedenis van de leescultuur in Nijmegen... heb ik een hele scriptie over geschreven. 18e, 19e, ook praat je dan over. Ja, die had niet geschreven kunnen worden als ik daar niet in dat gemeentearchief... Ja. die allereerste uh, krantjes van destijds in Nederland kon, kon, kon bekijken. Uh, dus ja, waar, waar doe je het voor? Kijk, wij als journalistieke organisaties vinden het allemaal... ballast alles te moeten bewaren, archiveren. Uh, want je doet het voor het nageslacht. En uh, nou ja, je, je doet het zo goed als zo kwaad als het kan. Maar wat blijkt nu ineens in die met die moderne technologieën hebben we zoveel andere type informatie die zijn niet op een nieuwe drager op te slaan. Er is niet één tool waarmee we ons hele internet, zoals we het nu maken, kunnen opslaan. En ja, wij stellen er ook niet heel veel steken ook niet heel veel energie in, merk ik. En dan krijg je dus wat zo'n onderzoek uitwijst dat je heel veel dingen kwijtraakt. En uh, ja, dan, dan plan het. Ik, ik las het gisteren ook. dacht, dus ik plan het inderdaad, ja. zeg. Ja. <laughs> dat, daar deden we ook ooit nog ja. wat mee. Ja. Ja. Maar, Terwijl, het idee uh, is ja. natuurlijk ook van alles staat tegenwoordig. Alles is terug te vinden. Alles wat je zegt of hoort ja. staat ergens opgeslagen. Nou, bij nu.nl lijkt mij, uh, Gert-Jaap, kun je alles gewoon terugvinden. Nou, alles staat online. Ja, de, de, dus ook niet moet ik met schaamrood bekennen. Of bekende ik gisteren, toen ik uh, door jullie gebeld werd. Want wij um, uh, dus het meeste wel hoor. Dus, uh, ik bedoel heel veel, of meesten bijna alles wel. Alleen live blogs bijvoorbeeld hebben wij vorig jaar hebben wij liveblogs opnieuw, uh, live blogs voor mensen die het misschien niet weten zijn, zeg maar, artikelen waar je heel snel updates in kan doen. Dat is bij een belangrijke nieuws. Ja, ja, een dus continue ja. stroom van dingen. Hebben wij ervoor gekozen om, omwille van ook de snelheid van de app en alles hebben we ervoor gekozen dat het, dat het archief daarvan voor de, uh, voor de buitenwereld verdwijnt. Ik was even bang, maar dat heb ik gisteren gecheckt. dat we het ook echt daarmee in de prullenbak was verdelen. Dat is niet zo. We okay. slaan het wel op oh, okay. op onze service. Dus is dat nou een hele toegankelijke manier om, het, uh, om, om voor mensen te zeggen. Ja, ik wil graag een live-blog over een bepaalde aanslag teruglezen? Nou, nee. Dus ik, alleen ik zit wel, probeer bij mezelf te vragen: van waarom is dat dan niet zeg maar, iets waar we als eerste aan denken? En we zaten net uh, tijdens het nieuws een beetje te, te kletsen over innovatie in de media. En het van, ja, je moet snel en kort en kleine dingen testen en zo. En, en, mm -hmm. en in, in dat gedachtepatroon denk je, niet, denk je gewoon niet na over, over, uh, over, over je nageslacht eigenlijk. Mm -hmm. Maar en, heeft het ook mee te maken dat we gewoon heel erg steeds meer in de loop der jaren bij de waan van de dag zijn gaan leven? Niet. ja nou in dit geval je? In, in dit geval bedoel ik dat wel ja want, ja. want dat ja, maar niet alleen checklist... technisch maar ook gewoon wat we belangrijk vinden uh, nou dat, dat dat ja nou kennelijk wel zeg maar ik bedoel technisch maar je maakt een afweging op dat moment dat je zegt ik wil ik wil iets een nieuw ding gaan uh, online gaan zetten en ik ga het zo snel mogelijk doen en dan dan staat het niet op het checklistje nee. Slaan we dit ergens op voor iemand? Het ja. is, is ook wel interessant wat jij zegt uh, over die live blogs. Want op zich inderdaad, hè, ik, ik kan me heel goed voorstellen... dat je op een gegeven moment... niet heel veel mensen zullen dat later willen terugkijken... Ja. hoe dat nou zit met, met uh, de updates in zo'n live blog. Aan de andere kant, strakjes vanuit een historisch perspectief... Ja. is het wel weer interessant. Als je bijvoorbeeld ook kijkt... Hè, we hebben in, in de fractie ook altijd uh, apparatuur... die uh, die fractievergaderingen opneemt. Dat heeft uiteindelijk ook onder bepaalde, in bepaalde uh, situaties geleid... Tot dat je kan zien wat wie heeft gezegd. Ja. En ik, ik denk inderdaad dat het het zit ook op het punt van uh, dat niet alles opgeslagen wordt is tot daar aan toe. En ik snap dat is een hoop werk. Maar je wil natuurlijk ook dat informatie niet kan verdwijnen op die manier. Ja. Hè? Dus ja. dat roept ook iets van, van onzekerheid op. Van ja, ik weet ja. nog misschien wel wat ik wil onthouden, maar ik ja, maar, weet niet meer wat ik vergeten nee, ben. Nee, maar er is eigenlijk een enorme. Uh, uh, als je naar Snapchat kijkt en Instagram en Facebook, zeg maar, de manier waarop zij met hun verhalen uh, omgaan, hè, uh, die verdwijnen. Gewoon naar 24, ja. 48 ja. businessmodel zelfs. Ja, dat ja. is een Absetsen. beetje. Hoe het, ja. uh, maar als het, het een businessmodel is, is prima. Ik ja. bedoel, dan, dan, weet je, dan ben je op voorbereid. Dat is ook de reden waarom ja. jongeren daarvan van gebruik maken. Het heeft ook meerwaarde. Ja. Maar als het gebeurt met informatie waarvan je eigenlijk ja. wil dat. Maar dat het is het geval. Verwerkt. In ieder geval, als ik even zeg maar bij, bij live blog, is dat natuurlijk niet helemaal. geval. want het is niet zo dat, of, dat we niet ook nog een nieuwsverhaal maken over die gebeurtenissen. Nee, maar je dus kan dus als historicus later in, ja. ook een van minuut tot ja. minuut ja. reconstructie willen maken. Dan zou een live blog in Ja, Nee, Ik zou een beetje bekijken. En dat weten de, we nu niet. Of er uh, ooit iemand met die vraag gaat worstelen. Nee, ik sta op de redactie een beetje bekend als de klussende, de klussende hoofdredacteur. Want toen we nog een ander live blog hadden. Ik heb wel de gewoonte. Zeg maar, als er groot nieuws is. om juist op dat moment te kijken. Van, nou, hoe kunnen we dingen nog beter maken. En toen was op een gegeven moment. had ik op een knopje gedrukt. en was een liveblog weg. Oeh. Ja. Op een live moment. In, uh, dat was niet zo heel veel. Ja. Nee. Nee. Is er een manier. Ja. Uh, op Al van Gessel. of moet je zeggen. Ja, er wordt ook een hoop meuk gemaakt. Dus het is niet erg. Nee, je moet filteren voordat je gaat blijft. bewaren hoor. Dat is ook zo waar. Het is nooit anders geweest trouwens. Je hoeft niet alles te bewaren. Maar je moet je. Wel, zelf de vraag stellen van zou er een, een deel van wat je maakt niet en dan liefst overdragen aan een instantie die daar veel beter in is, want bewaren heeft geen zin, het moet ook ontsloten kunnen worden. Ik vind dat ook wel heel erg interessant eigenlijk om daar meer uh, bijna sociologisch naar te kijken of zo. Want kijk, vroeger. Ja, joh, foto's van vakantie, dat was goudwaard, toch? Ik, bedoel, ik uh, uh, ja. kijk nogal foto's van vroeger van mijn oma en zo. Dat we, iedere foto op zich was bijna een schilderijtje. Wij ja. zijn alles nu, aan het inscannen en zo. Ja, maar, ja, maar, ja, maar, nee, maar nu Bonnen. heb ik alles 3, 300 keer heb ik het op mijn harde staan. Maar Neem nee, nee, het nieuws van vanochtend. Wij weten van die nazi-sympathieën van Luce Bert... Ja. omdat er wat brieven zijn bewaard. Ja. Ooit heeft iemand bedacht dat die brieven het waard waren om te bewaren. Wie ja. bewaart al zijn e-mails nu? Ja. Overigens, er is een Amerikaans bedrijf... Wayback Machine, ja. heet het. Ja. Ook ja. dat spreekt tot de verbeelding. Tekst, dat ja. de hoop alleen ja. schijnt ja. terug te ja. kunnen halen. Ja, maar, maar bijvoorbeeld, als jij, jij wil kijken... hoe zag de allereerste nu.nl eruit... Ja, dat, dat, dat, dat red je niet. Nee. De, de, de allereerste bijna allereerste nu.nl wel, maar de allereerste niet. Ja. Wil je die nog terugzien? Nou ja, wel. Ik heb ah, wel. wel vaak dat ik die wil laten zien aan mensen. Maar ja. Dat ja. Dat bij deze een oproep. Ja. Iedereen. Wie heeft ja. er nog ooit een Hoe kon je nog geen screenshots maken in die tijd? In 1999. Kortom, wees zuinig op de dingen die je hebt. En bewaar ze goed. Nou... Alles van waarde. Toch? Ja, vind ik waarom, Alles uh, van waarde, daar zijn ja. we weer. Goed. Dank. Schertia Broekman, Pavel Gessel, dank jullie wel. Gaan naar nieuws via de NOS. Het gaat over die zedenzaak waar we vanochtend in het nieuws over horen. In een therapeutisch centrum in Meerkerk heeft de politie. Uh, of dat heeft de politie in ieder geval op het spoor gezet van een moord. En inmiddels zitten daar twee mensen ook voor vast. Thomas Slieker is van het Openbaar Ministerie. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Kunt u er al meer over vertellen? Hoe zit het? Ja, laat, laat ik bij het begin beginnen. Want u zei al, het houdt verband met, met een zorginstelling. En daar is inderdaad het onderzoek uh, gestart. In uh, 2016 uh, heeft de mevrouw uh, zelfmoord gepleegd. En kort na haar uh, zelfmoord is er namens haar aangifte gedaan van seksueel misbruik. En in dat onderzoek zijn, zijn ze vervolgens verder gaan kijken. En er is een, een ander overlijden in beeld gekomen. Namelijk de zelfmoord van de zus van deze mevrouw. Dat was al in 2012. En uh, toen ze die zijn gaan onderzoeken... Uh, zijn ze nog eens kritisch gaan kijken naar die conclusie van toen dat het zelfmoord was. Okay. Um, en is de verdenking ontstaan dat sprake was van moord. Ja, want eventjes, u zegt, we hebben een er is na de zelfmoord van de eerste mevrouw waar u het over had... is er aangifte gedaan? Zij heeft ja. dat in een brief of iets achtergelaten? Of hoe moet ik dat dan zien? Maar je... nou, er is namens haar naar na overlijden uh, zelfmoord gedaan, uh, aangifte ja. gedaan. En dat, die aangifte die zag dus op wat anders, die zag op seksueel misbruik. Oké, okay. en, op, en dat, zo is het balletje uiteindelijk gaan ja. rollen... En zijn ja. jullie dus nu bij een, een vrouw en een stiefvader uitgekomen? Dat nou, is natuurlijk een opvallend gegeven. dat Je ziet dat, er, dat, er, dat twee zussen zelfmoord pleegden. Ja. Dus daar is toen onderzoek naar gedaan. En uiteindelijk zijn ze uitgekomen bij die zelfmoord van vier jaar eerder in 2012. En toen ze die zijn gaan onderzoeken. Eh, toen zijn de aanwijzingen gerezen en zelfs een verdenking ontstaan... dat we dit niet moesten duiden als zelfmoord, maar als, eh, als moord. Ja. En, en de, die instelling, waren die de, de man en vrouw daar ook bekend? Um, de, uh, de moeder van, uh, van deze vrouwen waar het om gaat, die is daar werkzaam geweest. Die werkte in die instelling? Ja. Oh, Oké, okay. in het therapeutisch centrum waar de dochters dus ook zaten. Waar die en de dochter zat. Die heeft voor dat centrum gewerkt waar het verband mee houdt, ja. Oké. Okay. Ik hoop dat het, dat het duidelijk is. Maar het is wel een heel bizar verhaal, als ik het zo hoor. Een bijzonder verhaal. Ik nou, vind... ik snap dat dat inderdaad, dat hij zegt, ik hoop dat het zo duidelijk is. Want ja. je gaat alle kanten op, het zijn veel gegevens. En het is een, ik kan me voorstellen dat hij de conclusie trekt van het is een bizar verhaal. Uh, ook, uh, want uh, dat is het vervolg geweest. Er is gekeken naar uh, die zelfmoord in 2012 van die, van die zus waar ik het zojuist over had. Mm -hmm. Waarvan gezegd is, misschien moet die toch dan zien als, als moord. Waarvoor ook deze twee verdachten waar, waar u het over had uh, zijn aangehouden. En toen zijn ze verder ook eens gaan inzoomen op drie andere gevallen van zelfmoord. Waar nu ook bekeken wordt of die niet ook gezien moeten worden als moord. Oké. Okay. En dat, allemaal, daar, dat wordt allemaal met deze twee verdachten in verband gebracht? Nou, dat is niet wat ik zeg. Wat ik wel zeg is dat de, het onderzoek... naar die mevrouw uh, die in 2012 zelfmoord gepleegd zou hebben... waarvan we nu zeggen wijken denken dat dat moord is... Ja. dat is dan weer het startpunt geweest van een vervolgonderzoek... Uh, en waarvan we zeggen we moeten eens onderzoeken of drie andere gevallen... misschien niet ook te duiden zijn als moord in plaats van zelfmoord. Ja, oké. Okay. En officieel gezien moeten we dat loszien... van de arrestatie in ieder geval nu van deze twee verdachten. Ja, um, ja. Het onderzoek is helemaal in het beginstadium nog. Uh -huh. hè? Dit is natuurlijk een, uh, u zei het al, dus is een bizarre zaak. Dat is het zeker. Het is een conclusie die er nu is. En dat moet natuurlijk zorgvuldig onderzocht worden. En het onderzoek is echt nog in zo'n stadium... dat ik daar niet veel meer over kan zeggen dan dit. Maar het is in ieder geval wel het startpunt geweest. Ja, het gaat om een man van 63 en een vrouw van 58 jaar... dus uit Zwaag, die nu zijn aangehouden. Dat is aanleiding ja. en die om Die zijn dus te aangehouden te voor uh, dat geval uit 2012. Ja, die ene moord. Goed. Ja. Dank voor de toelichting, meneer Slieker. Uitstekend. Tot half twaalf, Guilaine Plas. We constateerden al vanochtend informatie. En wat we ermee doen is de Rode Draad, deze uitzending. Maar het volop oud-Kamerlid voor de PVDA en huisarts. Wij borduren na het nieuws van half elf nog even met u voort op dat thema. Namelijk de wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten. Ook wel de sleepwet genoemd. Waar wij allemaal 21 maart tijdens de gemeenteraadsverkiezing ook een oordeel over moeten vellen. Hoe ver mag de overheid gaan met het vergaren van persoonlijke informatie? Dat is daarbij de belangrijkste vraag. NTO Radio 1. Eerst tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws. Doorad. Het aantal boeren dat verdacht wordt van schoemelen met de registratie van het aantal melkkoeien is groter geworden. Vandaag en morgen worden ruim 2100 bedrijven geblokkeerd, laat minister Schouten de Tweede Kamer weten. De fraude kwam vorige maand aan het licht, toen ging het om 45 bedrijven. In Zuid-China zijn acht mensen omgekomen toen een stuk snelweg instortte. Onder die weg werd gewerkt aan een metrolijn, daarbij ontstond een lekkage aan een waterleiding. Terwijl werklieden probeerden dat lek te dichten, zakte een flink stuk van de snelweg zes meter de grond in. Australische tennisser Nick Kyrgios heeft zich weer afgemeld voor het ABN AMRO tennistoernooi. Vorig jaar deed hij dat ook al. Hij kan met een schouderblessure. Vorig jaar liet Kyrgios verstek gaan omdat hij liever ging kijken naar het NBA All-Star Weekend in de Verenigde Staten. En de schaatsers Pavel Kulisnikov en Denis Yuskov hebben zich aangesloten bij een groep Russische sporters... die via het sporttribunaal CAS alsnog naar de winterspelen willen in Zuid-Korea. Totaal proberen er nog 45 sporters en begeleiders deelname af te dwingen. Dank oh, dankjewel. Jolanda, wat heb je nog aan files? Uh, nog wat vertraging bij Amsterdam. Op de A2 Utrecht richting Amsterdam is de weg dicht... tussen knooppunt Hodendrecht en knopend knooppunt Amstel door een ongeluk. Verkeer wordt omgeleid via de afrit Amsterdam-Amstel. Daardoor loopt het vast op de A10 tussen af het meer uit Durgendam, zo'n 5 minuten vertraging. En een kapotte auto tot slot op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Bij sloten 5 minuten vertraging. De rechter reishok is dicht. Dit is de KRO NCRV. NPO Radio 1. We gaan het hebben over de wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten. 21 maart mogen we ons in een referendum uitspreken voor of tegen. De, wat ook wel de sleepnetwet is gaan noemen. Er is veel om te doen. Volgens sommigen zou die wet de veiligheidsdiensten te veel bevoegdheden geven. en de gelegenheid bieden om ook zomaar massaal mensen te gaan afluisteren. Maar het volk als Kamerlid, we hebben het even opgezocht. Ja. Staat allemaal vastgelegd. Ja, dat staat Voor de wet gestemd. Zeker. Ja. Waarom? Ja, weet je, we hebben heel uitvoerig daarover gesproken. Natuurlijk in de fractie. We hebben alle informatie gekregen. Um, je vaart uh, op zo'n moment ook op de woordvoerder. Uh, in dit geval iemand, uh, Jeroen Recour, die ik uh, zeer hoog acht en die um, uh, ons ook heel erg heeft uitgelegd wat het belang hiervan is. En mm -hmm. nou, we komen hier zo ook over te spreken. Kijk, het is uiteindelijk ook een uh, wetsaanpassing uh, die. Uh, het voortkwam uit een verouderde wet. De werkelijkheid was inmiddels ook alweer zoveel verder. En wetgeving loopt altijd achter op de werkelijkheid. Dus waar je ook begint met een wet... daarna is de werkelijkheid alweer verder... en moet je hem ook weer verder aanpassen. Er zijn ook een aantal aanpassingen gedaan... door middel van moties en ja. amendementen. Ja, en ik denk uiteindelijk moet je dan een afweging maken. En in die afweging hebben we uh, eigenlijk de hele fractie... behalve één iemand uh, besloten om voor deze wet te stemmen. Als het die deed het ja, niet, hè? Nee. nee Nee. Wat was haar voornaamste reden dan om dat niet te doen? Nou ja, toch met name ook uh, het aspect van hoeveel informatie is uh, uh, nodig om. Te onderzoeken om dat te bereiken wat je wil. Ja. He, en dat dilemma, ja, dat, dat, dat is heel uh, pregnant in dit geval. Ja. En dat heeft te maken met hele dure woorden als proportionaliteit en subsidiariteit. Het heeft te maken met inderdaad hoeveel moet je oogsten, wil je vangen en met ja. welk doel. Is het dat waard? Is het schending van waard? De privacy ja. waard? Nou, het ja. het, het, het ja. roept heel veel vragen op. We zijn even vanochtend de straat om te gaan om te horen of dat referendum al een beetje leeft. of mensen überhaupt weten waar ze voor moeten gaan stemmen. Helemaal niks. Helemaal niks. In eerste instantie eh, kan je het aan om. Oh, Waar ging het over? Ging het over privacy? Ik weet het niet meer. Oh, daar ben ik tegen. Ze hoeven me niet af te luisteren. En ook niet op te nemen of wat dan ook. Dat vind ik niet nodig, hoor. Met de onthullingen van de Russische hackers laat zien dat de Nederlandse mogelijkheden al heel groot zijn. Dus vraag ik me af waarom de extra mogelijkheden via de wet geregeld moeten worden, als het nu al kan. Uh, als er genoeg controle op is dat er niks fouts met die data gedaan wordt, vind ik het goed. Ik moet me er goed in verdiepen, maar ik vind dat, uh, ik vind dat mensen wel wat privacy mogen hebben. Dat vind ik heel belangrijk. Ik ben zelf ook wel gesteld op mijn privacy. Dus als mensen zomaar kunnen meekijken. Maar ja, aan de andere kant heb ik niks te verbergen, dus ik, ik vind het lastig. Nog even verdiepen, absoluut. Ja, nou, deze meneer uh, wordt op zijn wenken bediend. Want zie daar, onze collega Wil van der Schans is hier. Wil, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Je bent onderzoeksjournalist, collega bij Reporter Radio... en nou betrokken ja. bij de website wiv onder de Want ja. er zijn zoveel vragen en onduidelijkheid uh, over... waar die wet op de inlichting- en veiligheidsdiensten... die WIV nu eigenlijk omdraait. Ja. Dat deze website in ieder geval in het leven is geroepen... om mensen goed te informeren ja, tot goed. aan 21 uh, maart. Um, Eigenlijk, kort geleden moesten we er allemaal aan denken... met de, de, toen de AIVD, toen het de scoop kwam hè, van Nieuwsuur, de AIVD... Ja. de Russische hackers zijn zij op het spoor gekomen... Toen klonk al meteen het geluid. Zie je, zonder deze middelen kunnen we ook achter hele belangrijke informatie komen. Ja, nee, dus toch. waarom is die nieuwe wet dan nodig? Ja, dat klopt natuurlijk ook. Hè. De, de, de wet is niet zomaar een vervanging van, van de oude wet. Een hoop mogelijkheden zoals afluisteren, hacken, observeren, allemaal dat soort methoden die staan ook al in de oude wet en die worden wel iets gespecificeerd uh -huh. en een klein beetje aangepast naar aanleiding van allerlei uitspraken bijvoorbeeld bij het Europese Hof. Maar de belangrijkste wijziging is natuurlijk wel waar het eigenlijk de hele tijd over gaat. Hè, dat zogenaamde sleepnet, die uh -huh. onderzoeksopperking opdrachtgerichte afluisteren. De, de, de AIVD en de ministers... die willen graag dat ook de kabels... afgeluisterd kunnen worden ongericht. En dat kan tot nu toe... kan dat alleen via de satellietkanalen. En dat willen ze dus verbreden. En eh, ja, of, of de noodzaak daarvan... echt heel pregnant is... dat is moeilijk te bepalen. Sommige mensen zeggen van... ja daar kunnen we informatie terugvinden... die we nu niet vinden. Want de terroristen gebruiken tegenwoordig ook WhatsApp. Ze zitten op Signal. Ze gebruiken gebruiken internet veel meer dan allerlei andere dingen... en met gewoon afluisteren redden we het niet meer... Maar ja, dat zijn natuurlijk geheime dingen die wij niet kunnen zien. Dus wij weten niet hoe noodzakelijk dat is. Nee. Dat is het lastige ja. van, van deze wet, zeg ja. maar. En dan heb je het ook over, van, ja, wat, wat is nou precies het inlichtingenwerk? Uh, dat is ook al ingewikkeld. Je hebt daarover gesproken voor de website met Pieter Bint. Hij is voormalig directeur van de MIVD. In het forum al even ter sprake kwam ook, die MIVD. Militaire inlichting en veiligheidsdienst. En hij gebruikte een mooie metafoor voor wat inlichtingenwerk is. Inlichtingen is überhaupt uh, het oplossen van een puzzel uh, onder tijdsdruk... Uh, waar niet alle stukjes aanwezig zijn. Uh, waar tegenstanders ook nog uh, stukjes van andere puzzels tussendoor hebben gegooid. En waar je de, de, de, de, de deksel van de doos niet van hebt. Succes. Ja. Dus dan zou je ook kunnen zeggen... doordat die diensten nu meer bevoegdheden krijgen... komen er meer puzzelstukjes... Dat maakt het oplossen makkelijker. Maar er kan misschien ook meer ruis tussendoor komen. Juist. Nou ja, dat, dat, dat is en dat zijn die discussie. onschuldige mensen die ja, dat, er niks mee te maken dat, hebben. Dat is natuurlijk de discussie. Hè. De, de, de overheid gaat er natuurlijk met de extra controle de mogelijkheden die er ingekomen zijn door zo'n toetsingscommissie in te stellen. Er moet direct toestemming gegeven worden om deze methode te gebruiken. En al het materiaal wat niet nodig is voor dit onderzoek, dat zou moeten worden vernietigd. Ja, de kwestie is natuurlijk heel erg: heb je daar vertrouwen in? Gaat dat gebeuren? Blijft zeg maar, die overheid binnen die. Die die, be, die die beeld bandbreedte om die privacy van onschuldige mensen... en dan is de term onschuldig alweer verkeerd... want het, het gaat om nationale ja. veiligheid. Ja. Maar he, blijven ze binnen die bandbreedte. Ja. Daar, dat vertrouwen of dat er is, daar gaat het om. En een ander begrip is weer... want we proberen echt bij de basis even aan te pakken... de nationale veiligheid. Dat is ja. iets wat zaligmakend is in dit, want daar draait alles om. Maar wat is nationale veiligheid? nou wil? Dat, dat, dat, dat, dat ben ik eens gaan bekijken in het kader van nu onderzoek, want dat is natuurlijk eigenlijk de basis van het hele inlichtingenwerk. En dan valt dat me wel tegen. En ja, daar kan Marit misschien iets over vertellen, want zij heeft die discussie in de Kamer gevoerd. Ja. Want in, in de Memorie van Toelichting kom ik namelijk geen enkele uh, discussie tegen over dat begrip nationale veiligheid. Ook geen enkele uitleg. Nee, hoe is dus dat, dat Marit gedefinieerd of besproken toen? Er nou, is geen echte definitie. En ik heb uh, je essay ook gelezen. En ik, ik, ik vond dat heel relevant. Ik begrijp ook dat dat uh, ja, in aanloop naar uh, het referendum ook beschikbaar gesteld wordt. Heel relevante informatie. Waarbij je heel duidelijk ook alle voor's en tegens uh, weegt met deskundigen praat. Ook het proces benoemd. Hè, want het is ook een voortschrijdend proces. Van Je zit met wetgeving die voor een deel verouderd is. Mm -hmm. Ja, Er komen nu nieuwe aspecten bij. Je benoemt ook hoe dat in, in de Tweede Kamer uh, besproken is. Ja, nou, je, veiligheid is ook een subjectief iets. Hè. Het heeft heel erg ook te maken met bijvoorbeeld incidenten. En als je dan kijkt naar de Russische hackers en we begonnen de uitzending met fake news. Ja, dat tast ook onze veiligheid aan. Uh, en dan zie je dat er um, uh, eigenlijk reactief, he, je kan haast niet proactief zeggen van nou, dit is nationale veiligheid en daar richten we ook wetgeving nee. op in. Je bent dus reactief, want je wordt altijd weer geconfronteerd met nieuwe werkelijkheden, waarbij je zo, ja, so, uh, uh, uh, probeert wetgeving daar zo goed mogelijk je daarop voor te bereiden, maar er is geen voorbereiding. Nee, maar wat wel een, een volgens mij een, een verandering is, die op mij in ieder geval als heel belangrijk, uh, overkwam en ook... Waar ik over verbaasd was, is dat je zou denken die Veiligheidsdiensten, inlichtingendiensten. die weten waar ze moeten kijken, wat ze in de gaten moeten houden. Maar nu is in die wet opgenomen dat eigenlijk vanuit verschillende departementen, vanuit de politiek aan de inlichtingendienst wordt gezegd, dit moeten jullie in de gaten gaan houden. Nou ja, dat klopt. En dat is eigenlijk wel gek inderdaad. En dat is waar ook wel veel mensen binnen de diensten, maar ook buiten de diensten zich zorgen over maken. Omdat de politieke invloed veel groter wordt. Ja. En we hebben dat al eerder gehad, natuurlijk met de inval in Irak, waarbij, nou ja, vooral in Engeland en in Amerika. Alleen maar aan foodpicking werd gedaan. Hè. De informatie die bevestigde dat er massavernietigingswapens waren... die werd gebruikt hè, door, door, door de presidenten. En in Nederland werd dat eigenlijk ook gedaan... door de toenmalige premier Balkenende. En dat soort dingen moet je natuurlijk voorkomen. Inlichtingendiensten moeten natuurlijk niet een rol gaan spelen... in het politieke proces. En dat dreigt nu wel met die... dat wordt dan heel moeilijke en geïntegreerde aanwijzingen genoemd. Maar ook mensen binnen de inlichtingendiensten... die maken zich daar zorgen over. Ja. Want ja, je weet inderdaad niet hoe de politieke wind over vijf jaar waait. Nee. En dan heb je wel een inlichtingendienst dienst met wel heel veel mogelijkheden. En als je dan kijkt naar wat het controlerende uh, aspecten nog aan is, want dingen moeten natuurlijk nagekeken worden van klopt het nou? Is er, is er rechtmatig werk gedaan? Mocht dit? Als er veel is nagetrokken of veel is gehackt of getapt, ja. dan gaat dat, zo'n commissie, die doet dan wel een advies, maar dat gaat via de minister voordat het gedeeld wordt met Kamerleden. Nou, Dat, dat is dat ook is nog steeds wel een van de grote problemen in Nederland. He. Eigenlijk vereist het Europese verdrag van de rechten van de mens dat je een soort bindende controle hebt. En uh, dat heeft deze commissie van toezicht op de ingezing- en veiligheidsdiensten... heeft dat nu niet, maar die krijgt het ook in de nieuwe wet niet. En dat is eigenlijk wel een vreemd ding, omdat eh, in het verleden... de minister ook wel een aantal keren heeft ingegrepen... in rapporten van eh, die commissie van toezicht... door te zeggen van, nou, dit mag je niet doen, dit mag je niet publiceren. Onder andere een zaak eh, waar ik al eerder hiervoor geweest ben... over de takstatistieken, ja. hebben ze gezegd ja. van... ja, dit is een gevaar voor de nationale veiligheid. En nu worden ze wel openbaar gemaakt, dus... Ja wat je volgens mij volk... uh, nou ja, ik ik hij vind inderdaad die twee punten zijn natuurlijk heel erg essentieel ja. voor um, ja, vertrouwen voldoende... Precies, op dat is het, het. He, ja. het niet-politieke belang van veiligheid. Uh, en inderdaad, ja, zodra je de politiek daar meer de controle op geeft... dan, dan krijgt dat kleur. Hè. Dan ga je op zoek naar iets wat je wil vinden... Ja. Mm -hmm. in plaats ja. van dat je zoekt naar iets wat echt ja. een mogelijk ja. risico geeft. En um, een tweede is natuurlijk ja informatie... Um, komt hij ook weer terug bij de controle van een Kamer, he, ja. bijvoorbeeld. En hoe komt die informatie dan? En we hebben natuurlijk recent ook weer gezien met justitie... Uh, he, rapporten die dan toch gecorrigeerd worden ja. door onafhankelijke het WODC. Maar dat is geen reden geweest om tegen die wet te stemmen dan, Nee. Kennelijk. Ik denk dat wat wel gebeurd is, en dat noem je ook in het essay, dat er een aantal aanpassingen in die wet zitten. Uh, en die zijn er ingebracht, ook vanuit hè, de uh, discussie in de Kamer, uh -huh. dus het debat. En ik nou ja, weet je wat ik ook al zei. Um, misschien mensen als Jeroen Recour... die uh, voor de buitenwereld niet zo bekend zijn als Kamerlid, maar hier ontzettend goed hebben gekeken naar wat gaan we nou precies doen en wie gaat controleren... en hoe zorgen we dat die informatie, die controlefunctie van de Kamer... ook uitgevoerd kan worden. Die hebben echt wel gezorgd dat die wet verder ja. uh, gespecificeerd werd. Maar, maar er op zit deze ook, punten nog niet dus. Nog op deze niet? Punten niet. Nee, nee, nee. En dat is natuurlijk aan de andere kant ook wel... ja, dan gaan we hier een referendum over... Uh, houden. Ja, maar dit is. Je kan hier geen referendum over voeren. Dit zou eigenlijk de basis van een opnieuw debat moeten zijn. Ja. in, in uh, beide kamers. Of van de He? complexiteit ik, ik en wel, denk Ik ook denk ook ik. wel zeg maar met heel veel mensen die ik nu geïnterviewd heb. zowel voorstanders, tegenstanders als wetenschappers. Iedereen heeft het steeds, steeds over details van de wet ja. die veranderd zouden moeten worden. En iedereen zou blij zijn als daar inderdaad een nieuw politiek debat ja. over gevoerd zou worden. Ja. Ja. Bijvoorbeeld over die ongeëvalueerde uitwisseling met het buitenland. Ja. wat echt een pijnpunt is. Dat vinden mensen echt een pijnpunt. Punt. En daar heb je geen zicht meer op als al onze informatie ook bij andere diensten ja. terechtkomt. Ja. En dat, dat zou een punt kunnen zijn, ja, er kan gewoon een klein reparatiewetje gemaakt worden. En uh, maar... voor dat soort dingen zal misschien snel meerderheid gevonden worden. En nu lijkt het alleen alsof je voor of tegen de ja. hele wet bent. Want even wil, we hebben nu inderdaad voornamelijk op dingen die opvallen waarvan je gaat twijfelen aan het vertrouwen of aan de controleerbaarheid. Zijn ja. er dingen van je zegt? Dat spreekt wel echt voor die wet. Ja, ik denk wat wel voor de wet speelt... is dat er toch uh, een uh, behoorlijk systeem is... waarbij uh, allerlei plichten zijn om de diensten... om zo weinig mogelijk informatie die ze niet nodig hebben... He, om, om, om die te vernietigen. Dat, dat soort dingen dat is er wel extra aan toegevoegd. En dat zie je ook aan de verslagen en de rapporten... van de Commissie van Toezicht... die dat natuurlijk nauwkeurig gevolgd hebben. Die zijn daar blij om. Er, er is gewoon een zorgplicht ingericht in de wet nu ja. momenteel... die er niet in de oude wet is... om, om he, zo weinig mogelijk informatie te verzamelen... van mensen wat gewoon niet nodig maar is. Maar wil die die wet is niet voor niks de sleepwet uh, gaan heten. Ja. Namelijk het idee, uh, er wordt echt van alles... een enorme berg aan informatie uh, bij elkaar gesleept. een soort visnet ga je eroverheen... en alles wat je pakt, dat, dat, mee kunt pakken, dat pakt Klopt, klopt dat? Dat? Bl dat blijft problematisch. Voor een deel klopt dat wel... omdat er natuurlijk inderdaad op die internetknooppunten... Uh, de, de, de boel wordt gewoon gekopieerd. Er wordt gewoon gekeken in het kader van welk onderzoek... en dat zal natuurlijk heel vaak een terrorismeonderzoek zijn tegenwoordig... en, ja, en dan, dan kan je niet in eerste instantie kan je die dan niet gaan selecteren... Dan zullen bijvoorbeeld inderdaad de gegevens die naar een bepaalde locatie verwijzen. De gegevens die bijvoorbeeld gaan over contacten met het buitenland. Allemaal dat soort gegevens zullen dan in eerste instantie meegenomen worden. Mm -hmm. Ja, en de wetenschappelijke raad voor, voor het regeringsbeleid heeft daar ook wel op gewezen. Ja, je krijgt natuurlijk hele grote databestanden. Waarvan mensen uiteindelijk niet meer weten hoe is het nu gekomen dat ik daarin terecht ben gekomen en wat gebeurt er vervolgens mee. Ja. En dat neemt verschrikkelijk toe in de komende jaren, want uh, alle data die er nu is, 90% van alle data is de afgelopen vijf jaar ontstaan. Moet je nagaan. Dus ja, dat, dat, gaat, dat gaat gigantisch toenemen. Wil, uh, omwille uh, om van, dit geniet de zomertijd, maar de gewone tijd, <lacht> ja. even, die website noem ik nog, wiv-onder-de-loop.nl ja. Ik kan me ook voorstellen dat er, nou ja, niet alleen in ons netwerk van spraakmakers, dat mensen zitten te luisteren en nog veel vragen hebben, is het een idee dat je nog een keer terugkomt, dat we gewoon nog even verder erover praten. Zeker, want toch? ons onderzoek is natuurlijk nog maar net begonnen en Precies. we praten daar zeker over door. En uh, ja, dit, dit essay wat we nu geschreven hebben, dat wordt gratis verspreid in bibliotheken en uh, dat kunnen mensen lezen. Maar we gaan daar absoluut met dit onderzoek ja. door. Uh, en het is de ook wet. een taak van ons, wat mij betreft, dat we daar goed uh, informatie hey, dat... over geven ja. zonder een stemadvies uit te brengen. Absoluut. Dat ook wel ja. is. Ja. Dankjewel, Wil. Graag gedaan. Ja, is echt... ja, waar we het vanochtend natuurlijk heel veel over hebben... is die zomertijd. Daar wordt massaal gestemd via de site van Stand.nl. U kunt dat blijven doen, hoor, de rest van de dag. Meer dan 1300 mensen hebben al laten weten... of zij vinden dat die moet worden afgeschaft. En 56 procent, uh, is het ermee eens. Een collega, collega huisarts uh, van uh, Spraakmaker van de Dag, Marit Volp... Raymond Hendriksen, die draait het liever om. Die zegt, laat de zomertijd in stand... en schaf die vreselijke wintertijd <laughs> af. Geen geschuiver met de klok... en je houdt die fantastische lange zomeravonden... Dat is oh, toch wel een terugkerend yeah. fenomeen, de zomeravond. Vraag 20 van de Nationale Nieuwsquiz. Is een gevalletje een gegeven paard? Televisiekijkers vielen gisteren over een niet al te dankbare deelnemster... van een hulpprogramma. Het is niet mijn smaak. Ik zou het persoonlijk verven. Je ziet nog een stuk vloer lopen. Jammer. Ja, de vraag is, om welk tv-programma gaat het? Zelf zegt ze trouwens niet dat ze ondankbaar is... maar dat ze reageerde in emotie en het nu toch wel mooi vindt. natuurlijk. Meepraten? Gebruik hashtag Spraakmakers of volg ons op Facebook. Het is heel anders dan. De Nederlandse sporters zijn afgereisd naar Zuid-Korea... waar morgen de Olympische Winterspelen gaan beginnen. Maar al meer dan 400 jaar geleden... zette de Nederlandse Hendrik Hamel daar voet aan wal. En dat wordt door Koreanen gezien... als een historische gebeurtenis van groot belang. Henny Savenijen woont in Seoul, is daar professor Engels aan een universiteit... en schreef een boek over Hendrik Hamel. En verslaggever Maarten Bleumers bezocht samen met hem... de plek waar Hendrik Hamel een aantal jaren doorbracht. Hij ja, heeft een sprintje getrokken vanuit de auto onder een uh, afdak. <laughs> ja, want dit, dit is voor jou ook uniek, geloof ik, hè? deze bakken met hemel, uit de, uh, de hemel. Dit komt uh, ja, af en toe voor, uh, meestal in de zomer. Maar goed, uh, we staan dus nu bij het uh, Changdok-paleis... waar Hamel uh, toch diverse keren is geweest. Ja. En, uh, ja, we, we zien een ommuurd terrein. De gebouwtjes hebben... Ja, van die karakteristieke gebogen daken, hè, met de punten ja. omhoog stekend Dat is typisch Koreaans. Ja. Uh... Waar Hamel in ieder geval op deze plek is geweest. Ja. Zij waren dus de lijfwachten van de koning. Ze hadden gewoon werk gekregen. Uh, oh dat was door de koning gegarandeerd. Okay. Dus uh... ze mochten niet weg, maar nee. werden wel te werk gesteld, goed behandeld. Ze werden eigenlijk best wel goed behandeld. Ja. Maar hoe is het zover gekomen dat een stelletje Nederlandse zeevaarders in Korea terechtkomt? Hendrik Hamel, afkomstig uit Gorkum, was in 1653 met het VOC-schip de Sperwer... op weg naar de Japanse handelspost Dishima. Onderweg wordt het schip overvallen door een storm. In het bijmaken van de fok kregen van achteren een zee over... zodanig dat de maats die dezelfde bijmaakte bijna van de ree spoelde... en het schip boren van water stond, waarop de schipper riep... Mannen, heb God voor ogen... Treft ons de zee nog eens of tweemaal zodanig... zo moeten wij al tezamen in een dood sterven. Hij schrijft erover in zijn verslag. Henny Savernijen, Nederlander woonachtig in Seoul en kenner van Hendrik Hamel, leest eruit voor. Sommigen sprongen overboord... en de andere wierden van de zee hier en daar gesmeten. Aan land gekomende waren vijftien sterk... meest naakt en de zeer gekwetst. Hamel en zijn mannen, van de 64 schipbreukelingen... zijn er nog 36 in leven stranden op het eiland Jezu, in het zuiden van Korea. Korea had de jaren daarvoor invasies van onder meer Japan moeten doorstaan... en wilde waarschijnlijk niet dat informatie over het land naar Japan of andere landen zou lekken. De mannen worden vastgehouden, hoewel ze enige vrijheid genieten... Een gevangenschap die uiteindelijk 13 jaar zal duren. Als je inderdaad naar de plek wa gaat waar ze zeven jaar gewoond hebt... dan kom je inderdaad blauwoogige Koreanen tegen. En ik heb zelfs een aantal met blond haar gezien. Het verslag van Hendrik Hamel over zijn jaren in Korea... zal uiteindelijk in Europa terechtkomen. Een gebeurtenis waar Koreanen nu over lezen en leren. Thuis bij Savernijen in Seoul wil ik weten... hoe die Nederlander Hendrik Hamel door Koreanen van nu wordt gezien... Hier hebben we ook nog eens wat boeken. En die duikt de boekenkast in. <laughs> Dit is een roman. Het liefdesleven van uh, Hendrik Hamel. <laughs> oh. Maar is, is, dat, is, is het een figuur in, in Korea die tot de verbeelding spreekt? In zekere zin ja. Uh, Hoe lang woon je hier nou? Ik woon hier 24 jaar. 24 jaar. Getrouwd met een Koreaanse? Yes, uiteraard. Jong-Tin? jong tin jong jong oké. Okay. Yes, nice, nice to meet you. Yes, when I was in... Uh, I think middle school en high school time history class. About Hamel, who came to Korea and had to stay here for a while. And they... en, en, en, nou, ze heeft dus wel, wel degelijk geleerd op school dat Hamel hier schip heeft geleden. What is his importance? He is the first person who wrote about Korea. Oké, okay, thank you. Ja, Hamel wordt hier dus gezien als. als Ontdekker voor de Europeanen, dan van, van Korea. Hendrik Hamel. Samen met de bemanning doet hij Nederlandse dansjes voor de koning. Maar ze schoppen het uiteindelijk tot lijfwacht. Hoewel ze dus niet weg mogen uit Korea. Terug naar het paleis in Seoul, waar ik met Henny in de regen naar sta te kijken. Uh, het was jammer dat uh, twee personen hebben geprobeerd te ontvluchten. Ja, diverse raadsheren zeiden van ja, we moeten ze maar doodmaken. Toen kwam er een met het idee van joh, we laten elke Nederlander vechten met twee Koreanen. Zo, uh, dat ze op die manier omgebracht kunnen worden. Nee, zei de koning, dat gebeurt ook niet. En uiteindelijk heeft hij ervoor besloten om ze naar het zuiden van Korea te deporteren. Vanuit daar weet een aantal mannen waaronder Hamel te ontsnappen. Vanuit de havenplaats Josu. Daar is nu het Hamelmuseum te vinden. En op de kade staat een standbeeld van die Nederlander die ervoor zorgde dat Korea bekend werd in de westerse wereld. En, en deze Nederlander naast mij? Ja. ja. Gaat hij nog terug naar Nederland of verblijft hij hier in Korea? Uh, nee hoor, ik voel me hier uitstekend thuis. Ja, ik, uh, ja dit is mijn land. Ja, mocht u nou uh, niet alleen in de Spelen zijn geïnteresseerd... maar zeker ook in deze Hendrik Hamel. Sinds een paar jaar is er in Gorkum, uh, waar Hamel dus vandaan kwam... het Hamel Museum. Dus mocht u meer over hem te weten willen komen... dan is dat een mooie plek om daar eens naartoe te gaan. Nieuws nog via de NOS. En dat is wel voor, voor complotdenkers. Het gaat over de MH370, het vliegtuig van Malaysian Airlines... dat bijna vier jaar geleden verdween boven de Indische Oceaan. Daar wordt opnieuw naar gezocht. Het bizarre is nu dat het schip dat het vak ging zoeken... zelf verdween. Is. Drie dagen lang was het op geen enkele radar te bespeuren. Ondertussen is dat schip weer opgedoken. Alleen er is totaal onbekend wat er gedurende die drie dagen mee is gebeurd. Nou, eens kijken of nos correspondent in Australië, Robert Portier, ons meer kan vertellen. Robert, goeiemorgen. Goedemorgen. Ik is ga op. jullie teleurstellen. Nou, nou, dan kunnen we gelijk de verbinding verbreken. <laughs> nee, maar, wat een wonderlijk verhaal nee, is dit! Ja, we weten gewoon niet wat er is gebeurd. En ik denk ook niet dat we het te weten gaan komen. Uh, Ocean Infinity, dat is de eigenaar van dat schip... heeft tot nu toe geen enkele mededeling gedaan over de zoektocht. Heeft dus ook niets gezegd over het feit dat dat schip een paar dagen zoek was. En ook de overheid van Maleisje, en dat zijn de leiders van het onderzoek... die hebben er niets over gezegd. Wat we weten, dat komt eigenlijk van mensen, van amateurs... die de locatie van dat schip volgen via een tracker... die zich aan boord van dat schip bevindt. Je kunt dan via websites uh, de route van zo'n schip bijhouden. Nou, aanvankelijk voer het schip gewoon... Gewoon heen en weer in het zoekgebied. Toen maakte het opeens een cirkel. Daarna voer het weer een klein stukje terug. En opeens verscheen dat schip, verdween dat schip van de websites. De tracker was dus uitgezet. En pas drie dagen later dook het weer op. En dan kan het vermoeden natuurlijk zijn. Het complot is iets gevonden. Ja, nou, dat is één kant van de theorie. Mensen die denken dat uh, dat toestel gevonden is... en dat ze dat in alle rust willen uitzoeken. De andere mensen denken dat het misschien wel eens kan zijn... dat ze stiekem op uh, schatten, ja, schattenjacht zijn gegaan. Want in de buurt liggen een aantal wrakken. Er ligt een kist, waarvan men zegt dat dat een schatkist is. En veel mensen denken dat ze stiekem op zoek zijn gegaan om zo een extra beloning in de wacht te kunnen slepen. Kijk eens aan. Ja, het doel is natuurlijk nog allemaal om het vliegtuig, de MH370, terug te kunnen vinden. Een operatie die inmiddels al meer dan 200 miljoen dollar heeft gekost. Uh, en nog steeds weten we daar dus niks van. Maar misschien dat we het ware verhaal van het schip dat er naar zoekt, ooit nog te weten komen. Dank in ieder geval voor jouw uitleg. Robert Fortier. NTO Radio 1 mensen in dit land die hun leven niet zeker zijn, die hun vrijheid aangetast zien worden, daar kom ik voor op. Een serieus, wel overwogen plan en geen verkiezingsballonnetje. Elke ochtend tussen half twaalf en twaalf. En toch begrijp ik niet helemaal wat u nou precies wil. Sven Kokkelman met één op één. Ik wil de wet veranderen. Dit is toch allemaal geregeld in de strafwet? Nee, dat is het niet. Dat is wij. één hebben... gast, één interviewer en alle vragen die gesteld moeten worden. Maar waarom komt u er dan Kijk nu daar... mee? Want u zit al een tijdje in de Kamer. U had dat ook een paar jaar geleden kunnen doen. Maar in... het feit dat ik er niet eerder mee ben gekomen is geen reden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 Veilig. Makkelijk. Zeker. Mogelijk.nl Synthes Software. Trotse sponsor van Irene Wust. Investeren? Kom 8 maart naar onze kennissessie in Breukelen. Mogelijk.nl Je hebt er vast wel eens over nagedacht. Promotie maken tot manager of teamleider. Vergroot je leiderschapskennis en leer in korte modules management skills die je gelijk kunt toepassen in de praktijk.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 Dankzij zijn krachtige installaties over geboorte, dood en lijden... is hij een van de meest geliefde videokunstenaars ter wereld. Vanavond in het Uur van de Wolf de documentaire... De Lange Weg van Bill Viola. Over de realisatie van twee monumentale video-installaties waar hij maar liefst twaalf jaar aan werkte. Bill Viola in het Uur van de Wolf. Vanavond om twintig over elf bij de NTR op NPO 2. Haal meer uit je carrière. Ga naar rsm.nl slash radio1.